...Clemens Peters met het internationaal. Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft tegen zijn Franse collega Macron gezegd... ...dat de militaire deal van de vorige maand onhandig was. Australië verraste vorige maand Frankrijk door een contract over onderzeeërs te schrappen... ...ten gunste van een Amerikaans bot. Biden zei tegen Macron dat hij dacht dat Frankrijk allang was ingelicht. Excuses maakte de Amerikaanse president niet. Macron zei dat de ontmoeting hielp het vertrouwen te herstellen... ...al wilde hij niet zeggen dat de zaak helemaal bijgelegd is... De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd... voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almir Godet. Die werd begin maart bij een familieruzie doodgeschoten. Een kleine twee weken voor de parlementsverkiezingen waarvoor hij ook kandidaat was. Almir Godet was de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godet. De dader moet niet alleen 15 jaar de cel in... hij moet ook 25.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van Godet. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar het toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende drie jaar met in totaal 37 procent. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De Vereniging Nederlandse gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire, meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. En dat eerst de zwaarst getroffen slachtoffers geholpen moeten worden. Het weer. Vanochtend op veel plekken periode met regen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. Bij Beverwijk staat een auto in brand. Dat is op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor staat er knopen Drottenpolderplein en Beverwijk nu een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Autobedrijf Zandvoort, heel, heel, heel. ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak Hij leeft. komt er straks aan, de deur gaat bijna open. Ja, hij ja, komt er straks aan. Nou, ik ben er al, maar die ander is er niet. De vrouw dus huis, dus wat is hij nou? Nou ja, zeg. Goedemorgen, Goedemorgen. dit is ZFM. Toebak leeft. Zeker nog even een foto maken van de zon op. Opge... Oh, dat kan niet. Nee. nee. Ja, wat de fuck? Ja, het is nog donker natuurlijk, maar dat is straks weer anders natuurlijk. Want de wintertijd komt weer aan, en dan is het ochtends eerder licht. En s'avonds eerder donker. Ja, je moet er altijd even wennen. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel weer lekker. Ook weer. He, gisteren op de televisie ging het er weer over natuurlijk. Dat heel veel dieren er ook last van hebben. He, dan komen ze bij zo'n dierentuin. Daar, daar horen dieren ook te zitten in een hok natuurlijk. Dan kunnen een beetje zicht erop hebben. Dat is leuk voor kinderen om daar langs te lopen. wat oh, is een leuk beestje zeg. En die moeten even wennen dat ze eerder dan even eten krijgen bijvoorbeeld. Of later eten kijken. Dat geldt wel wat voor ...wat voor tijd, dat is natuurlijk wat ingaat. Goed, het is Toebak Leef, tot het met die een slapgehouwe hoer. We kijken ook even in de krant wat er allemaal speelt... ...en wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. Nou, onder andere een hoop te doen over Facebook natuurlijk. Meta, wordt het nou? Ik heb er naar zitten kijken op verschillende programma's. Gisteren was het uitgebreid bij Eva Jinnik in de show te zien. Ging ze zo'n bril opdoen, zoals Matthijs van Nieuwkerk in de wereld draait... ...door dat ook ooit eens deed met de Oculus... En uh, met dat bril is iets uitgebreider. En uh, zij moesten ook naast iemand zitten. En ze konden elkaar handjes vasthouden. houden. Het was echt een hele knullige televisie. Het, het, ja, het is moeilijk om zo iets uit te leggen natuurlijk. Want je moet daar echt helemaal in zitten. Je moet echt 3D om je heen kunnen kijken. Dan kan je het beleven. Ik heb het zelf ooit gehad met de Oculus bril. voor mij is dat bijna alweer tien jaar geleden denk ik. Dat was een hele belevenis. Dus ik kijk hiervan naar uit. Dit is natuurlijk wel de oplossing voor dat uh, thuiswerken. Hè? Dat je denkt van uh, nou nu kan ik gewoon weer tussen mijn collega's zitten. Veilig. Ik hoef niet meer te vliegen. Ik, ik, ik hoef echt nergens meer naartoe te gaan. Ik kan gewoon in mijn huiskamer blijven. zet die bril op. moet alleen nog wel aanstellen. Ik hoop op de ruggengraat dat je ook nog iets voelt als je ergens bent. Maar goed, ze dus komt net binnenlopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja, de foto van de zon op, opgang, dat, dat, dat ja, kan niet. Nee. Uh, uh, uh, ik zat maar te wachten, maar ik kwam er niet. Nee hè? Het is donker. Volgende week. volgende week. Morgen is het wel zo. De volgende week hè? Ja, ja gelukkig. Ja. Volgende week kan je het wel op zaterdagochtend foto maken. Nee, ik had het over de metabril van uh, Facebook natuurlijk. Heb je het nog gezien? Eva Jinnik die hem opzette. En nee. samen met een techneut ernaast. allerlei aanwijzingen kregen. En dat ze elkaar de handjes gingen vasthouden. Het was echt hele kundige televisie, maar wel leuk. Of gewoon zo ja, mee. ik kijken. moet heel eerlijk zeggen. Ik was gisteravond naar. Uh, uh, Weet je toch? Ja. Hoeveel Nee, In de Krocht? Nee, nee. <laughs> In de Krocht, de Babbelwagen was ik gisteren. De Babbelwagen ook, oh, dus je ja, hebt geschiedenis. was gewoon eigenlijk een soort. Ja, uh, hoe zeg je dat? Een soort reunie was het eigenlijk van de toneelvereniging. Oké. Okay. Want we hebben in 1993 wij de Jantjes gespeeld. Ik speelde er ook in. Oké. Okay. En uh, er waren gewoon heel veel mensen van die kast die waren in de zaal. En het was gewoon ontzettend leuk. Is het, waren er eigenlijk nog filmbeelden van? Ja. Ja, hoeders. Ja, we, uh, dat, ja. Ja, mijn uh, ex echtgenoot helemaal opgenomen allemaal. En zo, dus dat vond ik oh. ook wel leuk. Ik had toch nog een beetje trots. Ja, dat is toch leuk. Dus, uh, ja, dat was echt heel dat, leuk. Dat is of, of bijna 30 jaar geleden is dat is ja. straks. Ja. Dus, 93 uh, is een heel goed jaar. En dan zeggen mensen, je bent niks veranderd. Ik zeg, ja, maar ik was ook 30 jaar ouder gesminkt. En inmiddels... Uh, is het echt ben zo? Ik, ben ik dat dat, dat is ook uh, altijd wel weer grappig. Ja, ja. Jezelf, ja, ja, ja, ja, sommige mensen halen die leeftijd niet ja. van twee gesminkt. Ik weet nog zo'n uh, zo uh, zo uh, moment van James Dean... die dan heel oud is gesminkt en uiteindelijk echt niet zo oud wordt. Met de het maar 27. Ja. Dus dat is wel uh, heel bijzonder. Nee, het Goed, was uh, gewoon echt leuk. Ja, het was gewoon echt leuk. Nou, mooi om te horen dat de vrijdagavond geslaagd was. Dan gaan we nu even een lekker muziekje draaien. Straks onder andere op uh, de Zandkortse bericht... een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? Uh, het is vandaag 30 november. Nee, oktober. Het ga te snel. En we hebben het onder andere ook over de verjade. Maar eerst even je circo wave, sad happy. Dat is een weer een gevoel, denk ik. Wel oh, een beetje sad happy. Ja, ik voel me wel lekker, maar weet het eigenlijk ook niet helemaal. Nee, lekker. Gewoon gaan even lekker erin zitten gewoon, hè. Morgen weer op de werk verschijnen. Dat is een beetje zo'n gevoel. Dus daar heb ik zo'n fantasie over. Deze Circo Waves en Sad Happy hier in de zaterdagmorgen. Fijn dat u erbij bent. Oh ja, nog even dit. Ja, het is, niet Het is toch erg donker, moet ik zeggen. Ja, dit, dit, hier, bij deze jingle heb ik altijd de, de zon toch even moet schijnen. Nou, dat gaat allemaal wel gaan gebeuren. Goed, we kijken even de wereld in. en uh, uh, ik, ik kijk even naar de vrouw des huizen die net met koffie aankomt lopen. Ja, je kan wel naar me kijken. Maar ik zie dat ondanks dat ik uh, al de hele tijd uh, ben ingelogd, opgestart heb... Is er nog helemaal niks gebeurd? Is er gewoon niks gebeurd. Nou, we beginnen even uit de, kop, uit de krant vandaag, vandaag in de tele telegraaf te lezen. Alarm over onderwijs. Er is een uh, zwart boek uh, geproduceerd, ge, uh, gefabriceerd. En het zijn twee oude mannen uit het uh, onderwijs die hebben er even kritisch naar gekeken. De hoogleraar Jaap Schermens en Paul uh, Kries Kriesners die hebben er naar gekeken. En uh, ze zeggen dat er uh, heel veel dingen worden uitgehold. Er is te weinig uh, uh, ruimte en aandacht voor het sociale gedeelte. Ze denken dat ze de leerling maar een beetje los moeten laten. En dat hij zelfs zijn tijd moet indelen. Maar er moet meer structuur komen. En het is wetenschappelijk al langer bewezen dat, uh, ja, noem je dat het loslaten van de leerling... het eigen uh, invullen van dingen, dat werkt vaak niet. Je moet ze gewoon wel op, op weg helpen. En daar hebben ze toch wel uh, zorgen over dat het toch anders moet in de toekomst. En ze gaan het allemaal uithollen omdat het, ja, er moet meer in het pakket moet komen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Op het en leven. Op het leven eigenlijk. Maar ja, oh. het is wel een heel belangrijk school... omdat daar je persoonlijkheid ook wel een beetje wordt gevormd. Ja? Eigenlijk. Ik heb dus... trouwens wel een mooi bericht gevonden. Maar dat, dat gaat niet over leren. Nee, gaat niet over leren, oké. Okay. Nou, misschien wel. Dit kan wel het effect zijn als je goed geleerd hebt en je best doet. Ja? Er is een uh, Britse zakenvrouw. En dat was de vrouw die uh, dus achter Fisherman's Friends zat. Die is in maart op een, of. Op 91-jarige leeftijd overleden. Maar ze laat haar, haar Britse kustdorpje... waar ze opgroeide... ruim 48 miljoen euro na. 48 miljoen? Ja, de dorpsraad okay. van uh, het dorpje Fleetwood. Komt daar Fleetwood met vandaan? Nee, nee. Uh, En die noemt het bedrag ongelooflijk... Het is geroerd door haar vrijgevigheid. Dus dat wel. Dus ze wilde gewoon uh, dat het uh, geld ingezet zou worden... om Fleetwood verder te laten groeien... en de kwaliteit van het leven in het dorp te verbeteren. Dus het is wel heel geweldig. Dit. 48. Nou, dat dekte net een beetje de coroneschade. Dus die zijn uit uh, de zorgheden gevallen. Ja, ze heeft dus in ieder geval al sinds de jaren 90 al meerdere miljoenen in haar dorp gestoken. Zo eerder hielp al eerder. Je ze een lokale voetbalvereniging een grote, aan grote lampen. En kocht ze een reddingsboot voor de reddingswerkers. Oh? En het geld dat de politie. Aan Misschien kocht ze een aan de ja. voor hun ja. En het geld dat zij haar dorp nagelaten heeft, wordt beheerd dus door een stichting die samen met de dorpsraad projecten met, uh, moet opzetten om het dorp uh, te laten groeien. Ik, heb, ik voel wel dat de gemeentes die ernaast zitten graag willen fuseren, denk ik zelf. Ik denk het ook wel, ja. ja. ja. Jezus, zij hebben wel gouden stoepranden, wij hebben het niet. Ja, wij willen ook gouden stoepranden. Ja, wij komen er niet uit, kunnen we niet fuseren, weet je. één grote gemeente. Ja, 48 dus. miljoen is dat niet een beetje veel. Zeg. Ja, het is misschien wel echt Delen. een heel klein plaatje. Ja. Ik ga zo even kijken hoeveel inwoners het heeft. Echt, elke, bij elke lantaarnpaal heb je wifi. Weet je wel, echt uh, alles wordt geregeld. Je komt het dorp binnen en je denkt, wauw. Gewoon een oase kom je binnen. Nou, bijzonder en leuk. En dat is een, oude, uh, dat is een oude iemand zoveel geld in het dorp zegt. Oké, okay, ik zet even kijken of we de plaats van vandaag hebben. Albert Hammer Jr. Natuurlijk. Far away truth. eerst een oudje uit de doos. Albert Hammond Jr. en Far Away Truth, Ja, dat is even mijn show hoor. Dag eraan. Dat was The War on Drugs. I Don't live Here Anymore. De man die zegt altijd, uh, de gieter is de zanger... Die zegt ook altijd, ik, ik bezien dan een, een rifje In deze plaat hoor je ook altijd dat, dat gitaartje. En dan speelt hij er iets overheen. En nog iets, en nog iets. En voordat je, voordat je weet, heb je een hele diepe laag. En daar zingt hij dan overheen. En dit was I Don't Live You Anymore. Ik vind het zweervol. De band is ooit ontstaan in uh, Philadelphia. Door gitarist Kurt Will. En Kurt Will hebben we wel vaker gedraaid. Die maakt ook van dit soort gitaardromerige zweverige gitaarmuziek. Je kan het wel waarderen. Goed, verder staat de, band, staat de band ook. Dan gaat Charlie Hall en drummer Kyle Loyalt en bassist uh, Dave Hartley. Dus, ze zijn, hij is niet alleen. Ik dacht gewoon dat er één gast was. Ik zie gewoon altijd alleen één gast op gitaar. Maar ze zijn met een hele band. Ze zijn zeker met z'n vieren. Nou, goed om te weten. Het is dus de zaterdagmorgen hier bij Toebakleven Leven zitten we met z'n tweeën tegen je aan te ouden En, uh, nou goed, we, we hebben gisteren ook weer het nieuws zitten kijken. En het is echt schokkend gewoon, hè. Zwarte lijst van de Belastingdienst was in strijd met de wet. Eens een vermoeden van fraude voor altijd vermoedelijke fraudeurs. Eens een tip van een jaloerse buren voor altijd verdacht van fraude. Ja, die is bizar, hè? Ik echt, ik, een paar van die slachtoffers waren in het nieuws te zien. Gewoon, die vertelden ook gewoon dat ze uitkering hadden. En uiteindelijk merkte gewoon dat ze ge hypotheek uh, oversluiten kon niet meer. Telefoonabonnementen aansluiten kon niet meer. Uh, dingen veranderen, financieel kon ook niet meer. Ze dus waarom kan het niet? En dan zei die man ook van de hypotheek aanvragen. Ja, die zegt van, ja, maar wij, wij weten veel meer dan u. Wij hebben gewoon echt een compleet bla uh, blad van u. en ja, dat, is kun dat, dat kunnen we u niet vertellen. Dat mag niet, hè? Maar het zou allemaal wel... Ja, maar het gaat over mij. Mag ik het dan niet weten? Nee, dat mag niet. Dus uh, dan weet u meer over mij dan ik zelf. Ja, zeker. <lacht> dat is allemaal voor je best wil. Ja. Dat je niet weer in dezelfde fout... Ja, en dat komt dan onder andere omdat de buren jou al hebben aangegeven of zo. Of een ex van deze man waar die ik het nu kliklijn over heb. Is die kliklijn gewoon? Ja, dat is een kliklijn. Oh, ja, dat echt. is uh, vanwege criminaliteit. Als je denkt van, hé, hey, dit zit niet helemaal in de haak. Het zijn dus ook over, over het algemeen wel mensen die nog iets aanvragen. Hè. Het zijn niet mensen die zichzelf kunnen bedrijven. Maar het zijn wel mensen die, zeg maar, een financiële tegemoetkoming moeten hebben. Omdat ze het al niet zo makkelijk hebben. Nou goed, maar en daar hadden kijken. mensen van de Belastingdienst ook weer een stukje tekst overheen. Die medewerkers zitten thuis, ook met dat thuiswerken. En die horen dan... In in het nieuws wat er allemaal over hun dienst is, uh, wordt gezegd. En wat de dienst allemaal veroorzaakt heeft. En ja, die hebben natuurlijk ook weinig contacten op dit moment. Dus ja, het, het aantal mensen die echt stress hebben hierdoor, loopt op. Dus is alleen maar slachtoffers. Echt. Ja. De, de, de, de, degene die belasting moeten betalen... en nu ook weer alle dingen terug moeten betalen... die op de lijst zijn, slachtoffers. Maar ook de belastingmedewerkers. Ook allemaal slachtoffers. Vreselijk. Ja. Ja. Nou, <laughs> dat moet ik hierop zeggen. Dat, ik zie hier dat, ook dat, dat, een bericht dat door de coronapandemie ook de stotteraars heel hard zijn geraakt. Oh? En het schijnt dus uh, wereldstotterdag stot, stot, geweest te zijn deze yeah. week. Ja. Yeah. En het, uh, het instituut heeft haar deur geopend om de kinderen te helpen die kampen met stotteren. En de aanvragen zijn echt de lucht ingeschoten qua aantallen. En de directeur Ingrid Del Ferro zag het dus verbazing gebeuren: 2,5 keer zoveel als normaal. Ze hebben onderzoek gedaan en mensen konden er niet meer mee leven... want de hele dynamiek door het online werken en online les krijgen... is voor als je, vooral als je stottert, is heel vervelend. Want de hyperfocus wordt op dat moment op je, je spraak. Ja, ik, kan maar, ik, vind het, ik vond het ook altijd wel spannend in het begin, die ja. vergaderingen. En dan moest je echt ja, rechtop zitten. Op een gegeven moment ging ik dat telefoontje weer omgooien. Dat ze bij mij het plafond zagen. Verder niks, want ik had er maar gezien om in beeld te komen. Maar, maar in ieder geval waar. Dan moet je echt eerst weer zeggen. Oh, oh, hallo, ik wil iets zeggen. En dan, ja, oké. Okay, wil ik wel even iets zeggen? Uh, oké. Okay. Ja, wat was ook zo eerst, want je praat zo weinig. Ja. Dat je ook meer iedere keer het idee hebt dat je stembanden... Op, uh, die zijn dan in rust. en die moeten dan weer opgerekt worden, eigenlijk. Dus ja. Eigenlijk zou je een paar zangoefeningen of een paar... Uh, Doe het moet ervoor dat je die vergadering hebt, zodat je stem warm is. Ja, die ja. De stem is niet warm, want daarom raakt hij. Maar goed, die ja, heeft ook is, nog ja. te maken natuurlijk... Als je in een groep bent, dan voel je de, de sfeer van de groep. En als de mensen jou je gewoon heel aardig vinden, voel je dat ook. En dan kan je ook makkelijker praten. En als je gewoon achter zo'n ja. telefoon zit of achter een laptop... dan voel je dat helemaal niet. Dan denk je van, uh, word ik eigenlijk wel geaccepteerd zoals ik ben? Nou, ja. weet het allemaal niet. Moet je, je goed zoals je moe, bent. bent. Moe, het is echt... Een, ja, dat is verschrikkelijk. Het hè? is echt afschuwelijk gewoon. Nou goed, straks het handwoordse bericht. Eerst maar eens even een lekker mu mu mu stukje muziek... van de wereldvreemde band Eels. Bone Dry.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 The things you say are what you mean Dear sweet innocent me How much it took for me to finally see Bone dry You drank all the blood My heart is bone dry Can't give you more Cause you took all of this shall la la Becomes of men like me drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone oh. dry, sha la, -la. You drank all the blood. My heart is bone dry, sha -la, la Can't give you more 'cause you took all of it, sha la la. Don't try. Sha-la-la. try. You took all those years. Sha-la-la. Sha-la-la. Loon. Wat een plaat Die zou ik nou nooit draaien? Het tafelluisje ook naartoe was leeg. Dan is er een rare muziek voorbij te horen gaan. En te denken, wat is dit nou voor de aardigheid? Eels, voor een zoon. Susan's house. Dat is een heel mystiek plaatje. En ze werden het af en toe nog weer iets te maken. En ik denk, dit is toch ook haar. wel raar. The Destruction, zo heette de CD Bone Dry. Er waren van die frieks met van die brillen. Die droegen van die brillen die nu hip zijn, zeg maar. Die waren een tijd ver vooruit. Goed, het is er alweer tijd voor. Je hoort hem al. Zandvoortse berichten. Zeker, het nieuwe skatepark gaat er komen. De wens gaat in vervulling. De jonge lui zijn erg blij. Het komt op de hoek van de Tollenstraat van Lennep weg. En je zou denken, hey, het zou toch heel ergens anders komen? Dat stond toch al een... Ja, ja het klopt. Ze hadden hem eerst ergens anders gepland. Maar uiteindelijk waren het ook weer kabels en allerlei buizen in de grond... waar het niet zou kunnen. Ik denk dat je dan weer een soort belasting krijgt. En zou er zouden misschien een breuk in die, in die buizen kunnen komen... door de vele springen van die autisten. Sorry. maar Zijn het, zijn het autisten? Nou, kom op, zeg. Als je de hele tijd duizenden keer bezig bent om je, om je skateboard om te draaien... en dan weer op terecht te komen, dan denk ik, heb je geen huiswerk of zo? Hè? Doe eens wat nutten. Nou goed, maakt niet uit. Maakt mij helemaal niet druk om. Maar goed, uh, persoonlijk hebben David, uh, David, onze burgervader... en uh, Raymond Haften zich ermee bemoeid. En ze hebben echt wel gezocht naar andere locaties. Ze komen gewoon weer terecht bij het spoor. Dat is toch de mooiste plek. En ze moeten een combinatie maken van twee stijlen. Hè? Je hebt de, namelijk de, de surfer en je hebt de... wat was die andere ook weer... De street, uh, uh, de, de street skater. En de surfer gaat uh, met glooiende bewegingen in, in, in beweging. En de street is meer van de hoekig en uh, tak, tak, tak. Over muurtjes heen en echt uh, abrupte bewegingen maken. Dus die hebben ze bij elkaar gevoegd. En daar komt binnenkort dus een, uh, een nieuw skatepark voor. Heel okay. stoel. Ja. En uh, ze kennen elkaar ook allemaal in een zandvoort, dus ze hebben elkaar allemaal gesteund en vooral. Ja, maar het geluid erbij is ook zo mooi: als die trein langskomt, dan hoor je het ook. Dat, uh, dat gekras met het staal yeah? het af en toe, als die rails. Uh... En, en dat met, samen met het skaten, dat geeft een heel mooi effect. Het geeft een beetje Bronx-gevoel. Ja. Ja, een beetje Harlem-gevoel. Ik ja, denk, leuk, wij in de buitenwijk zijn, wij aan het overleven met skaten. Nou, leuk, jongens. Zeker leuk. Ja. Uh, op de algemene begraafplaats Noordertuin, zo heet die tegenwoordig... vindt op dinsdagavond 2 november lichtjesavond plaats. Het is dan uh, eigenlijk alle hè. En iedereen is van harte uitgenodigd om zijn dierbaren te gedenken... Ja? en een moment van aandacht te schenken met een kaarsje. Persoonlijke wens, groet. De uh, avond is vanaf 7 tot half negen. En de organisatie verzoekt u om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. En uh, het is de initiatief van Zandvoort en het uh, Uitvaartzorgcentrum. Ja, precies. Ja, het is altijd uh, wel mooi. Misschien ga ik ook wel even kijken. Oké, okay, lig je sabon. Oh, Wacht, wat? Oh, een, paar, een stukje min. Goed, uh, delen van het hekwerk langs de zeeweg zijn kapot. Uh, het is een lage afrastering. En uh, nou ja, goed, herten die stappen daar overheen. Ze dus ja, zorgen voor allerlei aanrijdingen en zoiets. En de dorpsgenoot Willem van de Sloot... die houdt zich daar erg mee bezig. Die houdt het sterk in de gaten. En die heeft dus die afrastering allemaal in beeld gebracht. Hij zegt er zijn hier en daar ook allerlei... ...hekken stuk gemaakt of om, om, om wijd gebogen... ...omdat mensen dan op die manier sneller naar, uh, naar het duingebied kunnen komen... ...niet om, hoeven omlopen. Dit is allemaal vreselijk gevaarlijk... ...want daardoor komen de herten dus de straat op... ...en wordt allemaal aangereden. Dus het maf is alleen dat dit gebied waar ik nu over heb... ...dat is niet in Zandvoort, dus de gemeente Zandvoort kan er niks mee... Daar moet de gemeente Bloemendaal iets mee doen. Dus hij heeft foto's daar naartoe gestuurd naar die gemeente. En hij heeft ook gezegd: van, uh, zet er ook ma matrixborden neer voor auto's. Uh, voor neer voor die herten, dat ze kunnen zien dat ze niet, ja. niet boven moeten steken. Zeker. Ja. Dat is uh, op eigen, uh, eigen gevaar. Eigen risico. Eigen risico. Dus hertjes. Uh, Elber, Elber Roest van Bloemendaal moet dus aan het werk, dat is de burggevraag daar. Oké. Okay. Ja. Ja, er is een uh, nieuwe partij opgericht in Zandvoort. Dat is de jongere partij, oh. Jong Zandvoort. En uh, de oprichter is uh, Jerry Kramer en Kim Keurensen. En het is wel grappig, want Jerry Kramer die is dus jaren uh, VVD-raadslid geweest. Die heeft ook nog bij de provincie uh, gewerkt. En uh, Kim Keurensen, haar moeder, is uh, wethouder Belinda Keurensen. Oké. Okay. Dus dat is wel bijzonder. En uh, ja, ze zeggen zelf ook, van, ja, ze willen gewoon uh, voor de jeugd gewoon meer goed doen. En ze, ze wilden eigenlijk naar buiten wacht, wachten met het naar buiten treden tot ze alle formaliteiten hadden voldaan. Maar het is wel uitgelekt en nou ja, dan hebben ze gewoon maar gezegd, oké, okay, uh, wij gaan het echt doen. En uh, een van de speerpunten is zeker jongerenhuisvesting. Oh, en verder yeah. zijn ze geen voorstander van de ambtelijke fusie met Haarlem. En vooral op het gebied van economie en toerisme willen ze snel weer een eigen ambtenarenapparaat in het dorp. De korte lijntjes zijn onontbeerlijk als je als ondernemer snel wil kunnen schakelen. Nou, toevallig heb ik inderdaad van de week... ook een gesprek gehad met bureau Berenschot. Die hebben toen een rapport gemaakt. Oh ja. En ze zijn dus nu dus aan het checken binnen de organisatie... voor Zandvoort... van hoe dat nu precies gaat. Dus uh, ja, dat wordt wel allemaal vervolgd. En uh, die, die Kim en Jerry die zien... Uh, jong Zandvoort meer als een beweging... dan als een partij. En... Uh, ja, ze hebben wel wat rechtse ideeën, maar ze zijn eigenlijk ook wel heel erg sociaal bewogen. Het was rechtse ideeën, maar verder is het wel sociaal. Ja, ja, komt, ja, Jerry komt natuurlijk bij het VVD vandaan. Oh ja, ja. Dus ja, dat kan ik ja, me voorstellen. Okay. Maar, ja. maar goed, dat is, daar hoef je niet voor te schamen tegenwoordig, meer voor die rechtse ideeën. Goed, uh, vandaag, uh, of nee, het is niet vandaag, het is, je kan je er nu voor opgeven. Het is volgens mij, heb ik dat aangemaakt, 5 november, 6 november, zaterdag, dus volgende week, is er namelijk uh, weer onderhoud in de duinen. En uh, sinds een aantal jaren hebben ze daar vrijwilligers rondlopen. Ze hebben twee jaar hebben ze het niet gedaan vanwege de corona natuurlijk. Nu gaan ze dus zaterdag 6 november weer het duingebied in. En het duinbeheerder uh, Waternet heeft uh, allerlei gebieden aangegeven waar allerlei troep ligt. Dus dat moet weg worden gehaald. Maar ook gaan ze bezig met het weghalen van exoten: plantjes die er niet horen, oh, okay. triffits die olie geven. Nou, hm? oh, maakt verder ook niet ja. En uh, verder uh, uh, is iedereen welkom. En het inloop is om uh, kwart voor tien. Aan de Frans... Zwaanstraat. Ja, precies. Ik had het niet helemaal goed opgeschreven. Het zwanenmiertje is dat. Ja. Maar goed, uh, het duurt tot maximaal drie uur. En er is ook koffie en thee. Uh, je moet wel zelf voor de lunch en voor uh, sterke schoenen... Bij de koffie zorgen. En... Ja. Nee, de koffie is wel een kopje thee. Maar als je wat wil nuttigen, moet je zelf uh, even uh, meenemen. Maar ik wil bij deze graag een oproep doen aan de, de vervuilers. Ja? Als jullie nou niet die rot zouden, gewoon zelf opruimen. Dan hoeven wij dit soort dingen niet te doen. Dan kunnen we allemaal uitslapen. Ja, het is wel zo. Ja, maar, de, maar die exoten die, die, niet hoor, dat niet. Maar nee. ja, daar hebben we dan weer die hertjes voor. Maar ja, die kijken we niet echt het oversteken. Nee, ja. Wat een toestand allemaal. Ja, wat een toestand, echt serieuze zaken. Ja. ja, ik weet het. Het is gewoon echt best wel een hele grote opgave om zeg maar, plastic in de prullenbak te doen. Ja, dat en niet ook mee. een doosje mee te nemen in plaats van een plastic zakje te kopen. Ja. ja. Mensen, mensen Markkig, leren. Nee. Ja? Ik kan, ik kan, oh, ik kan me er zo boos om maken bij een kastzak. En dan pak je ze gewoon. Hup, hup, drie, twee uh, van die plastic zakjes. En ik. Je kan ook een doosje pakken. Ik ga niks zeggen. Ik ga niks zeggen. Ik, ga niks zeggen. ik heb het dus inderdaad standaard bij me. Ja. En uh, bij de supermarkt. Nee, ik was laatst op de markt en ik wilde daar gewoon wat appels. En toen gaf ik gewoon een oude appelsak die ik nog had met van die gryzen. Ik zei, Gebruik die maar. En die had helemaal zo oh, dat is wel heel goed, mevrouw. Ja. ja ik heb ook zo weet je, die zak anders gooi allemaal zo los weg. Ja. Ik gebruik ze een paar keer. en uh, ja, dat, uh, Alle kleine beetje helpen, hopen, we. Ik doe het ook hopen met, we. Met broodzakjes doe ik mijn eigen brood al in. Al in geen, ik doe ze ook nog recyclen, dan haal ik ze in mijn tas, maak ik ze weer schoon, doe ik ze weer in de, in de trommel van plastic zakjes. Maar hmm, soms zit er toch een beetje schimmel in. Omdat je denkt, van deze zak heb ik misschien ah, echt gebruikt. Je moet even de moeten erin. Ja, hè? precies. Ja. Dan moet je altijd een beetje blijven. Maar goed, straks meer. eerst even muziek van Celeste. Tonight's night. was de grote binnenkomer. En dit was de laatste tonight, tonight. Ja, vanavond, vanavond gaat het gebeuren. En dan gaat er een uurtje terug. Nou, leuk hoor. Dan, dan, dan, dan klopt mijn auto. Uh, klok, het, het, het, het, het, het klokje in mijn auto klopt dan weer. Het huh? tikt dan weer. Nee, dan is dan lopen die gelijk, want die, die hou ik gewoon altijd op één tijd. En dat is wintertijd blijkbaar. Dan klopt het weer. Die oh. tijd. Ja, precies. Ik weet niet hoe we die nog kom, uh, iets met tijd. Het is... Uh, I have a time machine. Ja, precies. Uh, Een machine. machine, precies. Nou, we hebben nog you eentje. Gister zat ik weer hier vast. Ik was natuurlijk ook op allerlei netten aan het kijken... wat er allemaal te zien was op de televisie. En jawel, het ging over het feit dat er nu zoveel jaar geleden... 35 jaar geleden dat Back to the Future uitkwam. En toen gingen ze met Doc Brown... Die, die gek natuurlijk met die grote wilde haren die de, de tijdmachine had uh, gemaakt, ging dus een presentator op zoek naar de originele uh, Delorean. En het ging ook alleen mensen interviewen die dus uh, de film hadden gemaakt. En waarvoor hebben, hebben jullie nou een Delorean genomen om een tijdmachine te maken? Hadden jullie niet een, een Fort Mustang in je ja, hoofd? Ja. Nee, hij zegt nee, in die tijd dat we de film aan het maken waren, was er op de televisie heel veel te doen over uh, Delorean, de man die deze auto had gemaakt. En die was verwikkeld in alle rechtszaken, onder andere ook. Uh, drugs-traveling had hij gedaan. Had, geloof ik, met drugs op, had hij gereden. En ook deze auto, de DeLorean, was niet zo'n succes. Er waren heel veel, mankementen, heel veel mankementen aan. Hij werkte niet goed, dus uiteindelijk moest hij uit de handen worden gehaald. En toen dachten ze van... dat is toch wel grappig. Hij heeft ook een vleugeldeur. Maar is hij daardoor weer uh, goed in de markt Zeker weten. Ja, oh, ja, daardoor... dat is uh, even een goede soort reclame eigenlijk. Eigenlijk wel. En dat vonden ze wel grappig om dat te doen. Dan deze man een beetje te helpen. En om deze auto die eigenlijk een mislukking was. Om die een heel ander daglicht te zetten. Maar ze hadden ook niet verwacht in 1985. Dat de film zo'n succes zou worden natuurlijk. Nee. Dat hij nu zoveel mensen naar die film zitten kijken. Want kijk, kijk zie, daar zit een aanwijzing Dat verwijst dat de, de corona in 2021 ja. nog veel erger wordt. Oh, was dat Jos die dat keek? Wat? Had Jos dat nee, nee, nee, dat, dat niet. niet. Nee, nee, nee, maar goed. Er zijn wel mensen die zeggen dat ze allerlei verwijzingen in die films zien. En daarop terugkomen. Nou ja, ze hadden wel voor het eerst volgens mij ook van die schoenen met klittenband of zo. Was dat niet zo? Ja, zoiets? klopt. Er zijn schoenen in die films te zien die, uh, als je de originele hebt, zeg maar, die toen op de markt kwamen. Er zijn er maar een paar van gemaakt. Die zijn, werkelijk ik veel, 20.000, 30 30.000 euro waard, geloof ik. En je tegenwoordig de echte versie, die zal... ...moet werken zoals ze hem toen hadden voorgesteld. Toen was het natuurlijk gewoon met een pompje of zo... ...of met een, met een batterijtje of weet ik of wat. Uh, ja, die is minder geld waard. Want die is natuurlijk... Ja. Nu is het ontwikkeld wat toen bedacht is. Maar, ja, ja. En heel veel dingen zoals de fax, ...die zijn er ook al lang niet meer. Dus, nee. maar, volgens mij in 2015 nee. hebben we met Marcus hier bij stilgestaan. Toen hebben we echt een beetje gekeken... ...wat is er toen uitgekomen wat er toen voorspeld was. Ja, ja, ja. heel veel denk ik. Hè? Ja, want toen gingen ze in 1986... Uh, ...vooruit in de tijd naar 2015... En heel veel dingen waren niet uitgekomen. Zoals de hoverboard is helemaal niet uitgekomen. Dat hebben ze wel gemaakt. Maar in het Noem je ze? Om je heen zie je ze gewoon niet, de hoverboard. Nee, maar je ziet wel uh, de gewone skateboards. En uh, je hebt nu ook skateboards die uh, volgens mij bijna elektrisch gaan of zo. Ja, oké. Dat die aangedreven worden. Ja, dus, uh, hebt... ja, misschien is dat over 15 jaar. Ja, heb je hebt van die steps. Weet je, de Rijk altijd voorbij zegt. Nee, echt serieus, hoe oud ben je, Heel? Kijk, ik zal het even en fiets ik heel hard door. <laughs> <laughs> Voor de achtermaan komt. komen. Serieus, waar oud ben je nou? En ja, van, wat, wat moet je? In mijn rijdt wel heel veel. Ja. Ja, maar een, ik, ik heb hier wel een, een, een artikel wat hier een beetje op aansluit. Ja? Want het schijnt dus ook afgelopen zaterdagavond, vorige week dus... is een witte Ferrari California... die is gecrashed op de Zuidersingel in Eemnes. Maar die peperdure auto... is dus niet de eerste snelle wagen die aan dichter dicht is gereden. Want ook Ferraris, Lamborghinis en Porsches eindigen regelmatig tegen bomen... Vankrelen of verkeers worden, Maar dat komt dus eigenlijk gewoon omdat uh, mensen die dat. Uh, die zijn niet gewend aan de kracht van die auto. He, want uh, ze hebben dus meer dan twee, drie, zelfs vier keer zoveel kracht. En daardoor zijn deze racemonsters te vergelijken met een vliegmachine. zoals Dolph Meijers, de eigenaar van Meijers Autovuur, zegt. Want hij verhuurt al heel lang. Dat uh, bedrijf bestaat al 93 jaar. Yeah. Ze zeggen ook: die auto's zijn zo snel en trekken zo snel op. En ze zijn gewoon veel moeilijker onder controle te houden. En zonder dat je twee keer kunt ademhalen... zit je al op de 170 kilometer. Oh, okay. Ja, Dan dus, ja, dus staat die boom daar. Ja. Yeah. En uh, de, kracht, de bestuurder is de kracht van de auto helemaal niet gewend. Er worden instructies gegeven... Dus, maar de grenzen worden toch regelmatig opgezocht. Nou ja, dat ziet hij dus ook dagelijks... aan de bekeuringen die bij zijn bedrijf binnenkomen. Vandaar uh, dat veel verzekeraars grenzen stellen... aan wie de auto mag besturen. Want je moet minstens vier, vijf jaar een rijwijs hebben. Maar ook, je moet ook verantwoordelijkheidsgevoel hebben en zo. Dus... Uh, <lacht> Maar je ja, moet, moet wat vragen beantwoorden. Ja. Nee, en uiteindelijk, ja. Jongens, dit kan het ook helemaal niet. Ook, hè. Maar ik... ik moet ook eerlijk zeggen: ik heb, uh, een tijdje geleden heb ik geregeld dat we met zo'n uh, auto met zo'n brandstofcel konden rijden. Oké. Okay. Uh, mag ik reclame maken? Nee, hè? Nee, natuurlijk nee, niet. Een, uh, een, een piep, piep, piep, piep. Dat was het. Een hele ja? goede auto ja? Maar uh, met die brandstofcellen, maar er zijn maar twaalf uh, uh, uh, pompen of waar je het kan halen in ja? Nederland. Dus dat is het niet. Maar die auto was echt oh, geweldig, weet je wel. En, uh, en dan heb je inderdaad... van je voelt gewoon helemaal niet dat je hard gaat. En dat is gewoon dat is het gevaar. Je voelt het niet. Echt, je moet, je moet echt ja. regels voorkomen. Echt duidelijkheid. Eigenlijk gewoon dat je... net als een raceauto dat je van onderaf zeg maar, bestuurd kan worden. Of je overal, ja. overal uh, snelheidsbegrenzen erop. Dat je echt denkt van... Okay, ik trap hem gewoon helemaal in. Ik ga gewoon 80. Ja, maar het gaat maar... niet lang duren. Dat... Dat, uh, dat jij helemaal geen gas te geven. Je zet hem gewoon aan en in je auto rijdt... en de begrenzers langs de weg te regelen gewoon hoe hard jij gaat. Nou goed, dit is eigenlijk al helemaal niet meer nodig. Ik zou zeggen, dit, dit hoeft straks erom niet. Laat maar, je hoeft hem niet. Als je gewoon zich aanmeldt bij Facebook, Meta... dan hoef je helemaal het huis niet uit. Dat is nog veel makkelijker. Oh ja, oh ja, ja. ja maar Blijf gewoon bewegen, lekker binnen. Hè? Dan zit je bewegen. gewoon... bewegen? Nee, nee, dan beweeg je op je ja. plaats. Maar de, dan maar dansen op dan, dit dan, plaatje. Precies, dan dans je gewoon maar een beetje. Goed, data. Here from the tubaclave, data rock, true stories. All under punches. Natarok komen uit Noorwegen, Bergen. Grappig wist ik eigenlijk niet echt zeggen ze dus uit België vandaan kwam, Maar dat is weer een andere band. Waarschijnlijk niet weer op lijkt. En het heeft echt weg van de Talking Heads natuurlijk. Van de Happy Mondays. Maar ook natuurlijk bijvoorbeeld van uh, Roxy Music. Heeft het ook weg van. Ooit ontstaan in 2000. Uh, in 2000 precies Mooi jaar om dingen te starten. En zij zijn nog steeds actief. En ooit in bekende plaatsen natuurlijk. Fa, fa, fa. Oh ja. ja. Michael Killer. Nee, dat, ja, precies. Dan, dan heb je alweer de verwijzing naar uh, de Talking Heads. Maar okay, dit, ja, dit is een heel ander nummer. Nou goed, het maakt ook allemaal niet uit. Allemaal oude rockers in het vak die uh, aan de grondslag liggen aan deze bands. Goed, het is de zaterdagmorgen. Het is alweer kwart voor, kwart voor negen. En langzaam wordt het licht hier een, uh, in ja. Zandvoort. Dat is ook niet zo gek, als we op de radio zijn. Goh, man. Ik heb trouwens licht. nog even uitgerekend. Hè? Want ze zeggen dan iets van uh, 88.000 bezoekers per uh, locatie. En, uh, per locatie? Wat voor locatie? Uh, per, per Schouwburg en zo. Het zijn er iets van 123. Ja. En dan heb je dus inderdaad uh, zo'n beetje een miljoen bezoekers per, uh, per maand. Aan allerlei dingen. Ja. En, en, uh, omdat, omdat dan was het van, jeetje, wat is dat toch gevaarlijk? Ik ben dus van het weekend ben ik dan naar Tiena gegaan. gegaan. Ja? 1500 bezoekers. En ja, dan heb je smiddags dus aan de voorstelling, s'avonds en natuurlijk de rest van de week. Dat je inderdaad denkt van, ja... Als dat inderdaad zo slecht was, die Tjaatse, dat de Rambal weer is, dan zouden de cijfers nog veel harder toenemen. Ik vind het re relatief gezien, ja? vind ik het nog wel meevallen. Als ik ja, uh, wat ik er zeg, in de IC ligt. Wij hebben ook altijd zo'n uh, zo one-liner hier. Heb je buiten niks te zoeken, blijf je binnen. Want de mensen is een gevaar voor zichzelf en voor anderen en vertrapt de natuur. Dus blijf binnen, nergens voor nodig. Zet de metabril op en ontdek de andere wereld. Nou ah ja, je kan ook gewoon Netflix opzetten en al die andere streaming. Nee, maar er moet wel interactie zijn. Hè? De mensen is natuurlijk wacht gemaakt om te, in te interacteren. Te inter... Te inter... Iets inter te doen. Om te interen. Te interen. Ja. Het kan ook internet zijn, ja. Een mens heeft interactie nodig. Interactie, dat is het. Ja. Jezus, was mijn vocabulaire uh, schoot hier te kort. Maar, goed, ja, nee, maar het, ja, wel met bewegen. Dus uh, je moet wel meer apparaat... Dat je televisie kijkt... Dat je mezelf uh, aan moet uh, drijven door uh, te fietsen of zo. Ja. Dat je daardoor stroom hebt. Ja, op die manier. Oh, dat zou ook ja. wel aardig zijn. Goed, verder gisteren ook even... Als we het toch over de media hebben. Media en site... Nee, dat is vrijdagavond altijd. Ja. Dat, uh, dat gaat onder andere uh, Marcel van Roosmalen. Die zit ja. daarin. De, de, Met die de, de, uh, opgewekte stem. Niet nee, die opgewekte stem eigenlijk altijd. Het maakt niet uit wat hij zegt. Het is gewoon altijd leuk. Omdat hij het op een bepaalde manier uitspreekt. Dat, uh, <laughs> dat brobbelt en brabbelt zomaar een beetje door. En, so, en sommige items hebben ze zo ongelooflijk veel tijd gestoken. Dat je denkt, van, wat een nutteloze informatie. Ja. Maar wel correct achter elkaar geplakt. Ja, dan. Leuk, ongelooflijk gewoon. En elke ja. keer hebben ze dan iemand in de uitzending die dan daarbij zit. Er eigenlijk gewoon een beetje zitten lachen. Ja. Dit keer was het Natasja Kip. Dus de presentatrice van Radio 1, die eigenlijk een beetje een spraakgebrek hebt, Die doet de mond niet oh, helemaal die, open, waardoor ze brabbelt. Die, die stuurjaar, zeg maar. Die, uh, ja, die, die, die donkere die donker mevrouw. Donker die mooie mevrouw. Die mooie En daarnaast staat nog iemand. Maar ja, goed, sorry. Ja, die, die weet je niet meer. Die weet je niet meer. Je kijkt ook alleen naar die vrouw. Maar goed, uiteindelijk. En elke keer proberen ze Jan Slacht in de uitzending te halen. En die wil maar niet. En dat echt minutenlang gaan ze dan herhalingen uitzenden. van eerdere uitzending, dat ze ook oproep doen om Jan Slachter in de uitzending te halen. En dat duurt echt minuten lang. En dan denk je van, ja, ja, jezus, dit is wel bijzondere televisie. Daar is er gewoon op dit soort netten gewoon nog ruimte voor. Maar wat ik ook zo heel erg leuk vond, ik heb een keer een voorstelling gezien. En toen ging het over de Vrogers. Hoe vaak zij op tv waren. Ja. En wat ze allemaal deden. Ongelooflijk, hè? Het ging maar door. Maar ze hebben echt een geweldig team. Dat willen we eigenlijk ook voor dit radioprogramma. Ja. Gewoon zo'n team wat echt alles helemaal... Je... Gewoon nutteloze informatie ja. op rij zet gewoon. Ja. En het grappig is, dan zou je denken... dat doe je daar een presentator bij... Die het gewoon even heel soepeltjes uh, presenteert. Maar hij gaat het voorlezen vanaf een blaadje. Moppert er zo een beetje tussendoor wat. En dat je denkt van... Jezus, wat is dit voor... Nou goed, het is een aparte televisie. Het schijnt ook dat ze... Hij presenteert het samen met... Uh, Oude oh, Beek's naam even vergeten. Hij is ja, een van een heel bekende, hoewel hij zelf ook heel bekend wordt. Het is wel bekend dat voor... je de namen niet meer weet. Dat is eigenlijk wel uh, dan zijn ze onbekend, ja. Ja, maar goed. In ieder geval, uh, gisteren was uh, volgens mij de laatste van, de, van het seizoen. En uh, of nou, ze ja, de volgende keer het seizoen terugkomt, ik denk het niet. Volgens mij, want één keer is wel leuk zo'n seizoen. Maar wat moet je de volgende keer dan weer bedenken? Hè? Nou goed, ik vind hem wel heel, heel scherp deze, Marston van Roosmalen. Ook heel kritisch op het corona uh, gedeelte. En dat verandert ook elke keer weer. Nou goed, straks meer. Maar eerst even muziek, dames en heren. Yes! Benedict, Sweet Sister. Never shared the time we had together. Now do we talk about how we both are. It to hurt us. We jumped to get here while they ramble on about how it once was. We fuzz ourselves to sleep at night, reading old. Station van de Classic Rock. Klopt, als je in de studio voorbij uh, rijdt, dan zie je ook de gitaren aan de, aan de gevel hangen op bord. Dat je denkt: Ja, daar is gewoon de Classic Rock Station. ZFM Benedict en Edith het Edith Edith, uh, Sweet Sister. Plaatje alweer van een tijdje geleden hoor. Dat uh, in de lijst stond een beetje een alternatieve <coughs> lijst. Gaan. Het is uh, straks na 9 uur weer een stukje tijd voor een stukje geschiedenis. Het is vandaag 30 november. We zijn er een paar interessante persoon, ook jarig, maar even aandacht gaan besteden. Dus het is wel heel leuk om even. Straks aan te horen. Ik zie dat jij heel veel stuk tekst hebt. Juist, yes, waar gaat het over? Ja, dus het gaat er eigenlijk over dat twee, drie Nederlanders... die uh, waren door, door de Ardennen aan het reizen. En zij vinden het altijd leuk om in oude gebouwen te kijken. Weet je wel. Hij is, uh, elk weekend is de beste vriend Julian en, uh, uh, en, en Ivan op pad om leegstaande gebouwen te fotograferen... in België, Luxemburg, Duitsland, ja, ja, ja. en Frankrijk. Uh, en hij is meer voor het moment mee dan voor de foto's. Maar ze stopten bij een gebouw. En uh, ze gingen daar een beetje kijken. En even later zagen ze dus gewoon dat er uh, uh, op zolder ook uh, flessen met gele vloeistof. Urine dachten ze, maar ze kregen het met een raar gevoel. En uh, toen zagen ze dus, uh, een smerig dekbed, een matras op een smerig dekbed. Zwart uitgeslagen kussen, kledingstak eruit. En toen bleek dus gewoon dat er een, een man in zware ontbinding, die lag daar uh, op weg te rotten, zeg maar. Oké. Dus, okay. dus uh, hij kan ook echt, uh, die geur kan hij ook bijna niet uh, uit zijn uh, uit systeem nee, krijgen. Nee, dat kan even duren. Nou ja, ze hebben toen uh, gezegd... Wat, ze hebben wel eens eerder gezegd, wat als we nou een lijk vinden. Maar nu was het dus zover. En ze hebben de politie gebeld. En, uh, en ze hadden ook zo van, ja, de nabestaanden van die man... Ja, die weten misschien helemaal niet waar die is. En ze, hij wordt gemist. Ja. Dus ze hebben ze de politie gebeld en uh, die is gekomen. Het was echt een heel moeilijke uh, totale verwarring qua taal. Want die... Uh, die, die gasten die spraken niet eens uh, Engels en ook geen Nederlands. En uh, ja, de Google Translate is geweldig. Maar ja, ze hebben nu uiteindelijk uh, gezegd dat uh, er blijken geen aanwijzingen voor een misdrijd. Maar uh, die gasten die, uh, die waren echt helemaal uh, stuk ervan. Van. Ja, gewoon echt, dit is het ultieme ja, zeg dat, maar. Ja, uh, dat een beetje in de donkere tijd van het jaar. Ja, He? nou het is echt een beetje wat je wil eigenlijk met uh, horror hè, momenteel. Ja. Met, nou ja, dan wil je eigenlijk nog dat het beweegt. In ja, ja, niet denk dat, het dat het alleen maar En dan zijn het allemaal maden of zo. Ja, dat, dat, dat stinkt. <laughs> uh. Nou goed, het is natuurlijk wel echt een hele groepering op internet. En mijn zoon heeft het ook wel vaak gedaan. Echt ook, uh, oude panden betreden. Ook ja. al zijn ze dichtgetimmerd. Dat je denkt, nou, nou is een plankje los. Dan kunnen we net toch tussendoor naar binnen kruipen. En uh, op zoek gaan naar binnen, weet je wel. Niet echt iets meenemen of slopen, Maar gewoon in op. pand. Uh, oh, Want het niet mag. Niet mag. En dan politie dan om het gebouw heen en dan je verstoppen. En dan soms urenlang in een hoekje zit, stilzitten. En dan uiteindelijk gaat de politie weg. En je denkt, nou, nu kan ik weer naar buiten komen. Echt, dan zijn we niet bezig. En je denkt, echt, dat is echt iets voor jongens. Maar ja, als zo'n politie uh, slim is, dan zetten ze toch uh, hier daar stiekem een klein cameraatje neer of zo, weet je wel? Ja, oké, okay, dat doen ben ze uiteindelijk je wel. Maar goed, ja, goed, dat is bij hem nog niet overkomen. Maar goed, het, uh, het, is, natuurlijk ook, het is ook niet uh, de, de week van, uh, hoe noem je dat ook weer? Grooel. Horror. horror. horror. Ja, het is uh, de, de Halloween week of zo. Dat bedoel ik ja, denk... Halloween, dus dit hoort er helemaal bij gewoon. Dat je ja, denkt ik kan van. er niet zo goed tegen tegen nee. dat film. Oh. Nou, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Nog één plaatje. Even Hotin de blowfish. Miss Californium. Blue jeans, shorts and a sweater. I didn't know if she was hot or cold i told her on the day that i met her i was never gonna let her go there's a spark in her eyes when she's smiling like a fire in my soul when she touches me the flames get higher and it's burning out of control the years go by my heart knows i miss california California. Sunset dipping in the water, never looked as good. I just wouldn't watch her all day, but she comes in and out like a wave. She puts her moonlight lips on my face, and she goes, there she goes, Miss California. Putting X's on the page, counting nowadays until the summer was gone. Sex on the beach, and her older brother's weed. The years go by. My heart knows I miss California. Highway 1, halfway to Hollywood. Miss California. Sunset dipping in the water. Never loved this good. I just wanna watch her all day. But she comes in and out like a wave. She puts the moonlight